Drie uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Binnen de coalitiepartijen is oneenigheid over de verhoging van de maximumsnelheid op een groot aantal snelwegen naar 130 km per uur. Minister Schultz van Hagen gaf gisteravond toe dat op 20 procent van de wegen het straks minder veilig wordt. Er zijn daarom extra veiligheidsmaatregelen nodig. Voor Schultz is dat geen reden om te wachten met de verhoging, maar het CDA vindt dat onverantwoord.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 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan met een omstreden Defensiewet. De wet geeft meer bevoegdheden aan militairen. Ze mogen mensen die verdacht worden van het beramen van aanslagen voor Al-Qaeda gevangen houden, ook als dat in Amerika zelf is. Tot nu toe vallen dit soort verdachten onder justitie. President Obama had gedreigd de wet met een veto te blokkeren. Maar de laatste dagen zijn er volgens het Witte Huis voldoende aanpassingen gemaakt. Daardoor heeft de president genoeg ruimte om te bepalen hoe de wet in de praktijk moet worden toegepast. De Senaat moet later nog met het voorstel akkoord gaan.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 en Zegt dat de executies geen aantoonbaar effect hebben op de drugsbestrijding. Daarnaast zouden sommige doodvonnissen het resultaat zijn van oneerlijke processen en marteling. Het weer aan de kust buien, elders opklaringen en drie graden. Overdag, vooral in de middag, ook buien. Een matige tot vrij krachtige Zuidwestenwind en zeven graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Vara.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 opname van uh, The Big O, Roy Orbison Dream Baby. Dat kun je nog eens een keer voorbij horen komen. Hier in de nacht ging het anders. Goeienacht. Het is ruim een week geleden dat uh, de weduwe van uh, Roy Orbison, Barbara, op 61-jarige leeftijd overleed. Dat was namelijk op 6 december. En het uh, bijzondere van die datum is dat het uh, die dag ook precies 23 jaar geleden was dat Roy Orbison overleed. De weekouders met Dream Baby. En over sterfgevallen gesproken, we gaan er dadelijk weer een paar behandelen. Namelijk uh, uh, Myra Taylor, een jazzzangres, die is overleden. En we staan ook stil bij het overlijden van Bert Schneider. Een filmproducent die onder andere verantwoordelijk is geweest... voor een film als The Easy Rider. Spinvis die is de komende tijd heel veel in Vlaanderen te vinden. Daar is hij ook uh, ontzettend populair. Misschien heb je het artikel in de in het Volkskrant Magazine gelezen afgelopen weekend... waarin hij uh, daarover vertelt. En hij zal ook in Nederland optreden. De eerste volgende optreden in Nederland... dat zal zijn op 12 januari op Eurosonic. En heel recent, dat was namelijk uh, op uh, 30 november jongstleden. toen was Spinvis de gast in. Met het oog op morgen...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 Je hebt gezegd, alleen dit licht, dit licht is echt. En de band speelt door heel de nacht, voor altijd in dit licht, Justin, je hebt gezegd, alleen dit licht, dit licht ah. is echt. Mooi was dat. Dat optreden van spinvis in met de doog op morgen 30 november jongsleden. En uh, hij zong toen drie liedjes. En je hoorde daar nu een van. En in de komende tijd zullen we die andere twee ook nog wel eens een keer laten horen. En vervolgens zullen we al die drie liedjes het komend jaar nog wel eens een keer laten herhalen. Want het zijn fraaie uitvoeringen van liedjes uit het album Tot Ziens. Justine Keller Oostende, de hitsingel van uh, Spinvis op dit moment. En wat ik al zei, de zanger is uh, de komende tijd vooral veel in... Uh, België op de Vlaamse podia te bewonderen en 12 januari dan in Nederland tijdens Eurosonic. Spinvis, een Nederlander die over een Belgische plaats zingt. En dit wordt dan een Belg die over een Nederlandse plaats zingt. Jacques legendarisch is het dit onder ons. de Amsterdam.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 Jacques Brel en zijn Amsterdam. En het bijzondere van uh, deze compositie is dat er een studioopname van is. Uh, wat je hoorde, uh, dat is dan de enige versie van Jacques Brel althans. Want er zijn een heleboel coverversies van gemaakt. Uh, deze opname die werd gemaakt uh, in de Olympia in Parijs. A Paris, wil ik zeggen. En dat gebeurde allemaal in 1964. De stem van Jacques Brel was te horen in Amsterdam. Zo dadelijk dan laat ik je een aantal liedjes horen. Composities die vergezeld gaan van beelden. Dat heeft te maken met twee commercials. En je krijgt ook uh, muziek te horen uit een film die op dit moment in de bioscoop is. The Artist. You shot Come down with you Zo heet het dan je hoorde David Gettia, de producer. Bijgestaan door zangeres Sia. En niet van dit moment. Muziek dus waar plaatjes bij horen. TV-commercials in dit geval. Je kent onder andere de biercommercial van Hertog Jan... die al heel lang loopt op de Nederlandse televisie. En Hertog Jan maakte bij gebruik van het nummer... Time is on my side. Niet in de versie van de Rolling Stones, maar in een... Versie van Bergit Lewis. En die versie is dan gebaseerd op een uitvoering uit de jaren 60 van Irma Thomas. Dat time is on my site. Een andere bierfabrikant die verraste ons afgelopen week, de afgelopen weken kan ik beter zeggen, met een liedje van Frank Sinatra. Bavaria, that's life.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 Jacob come this here July I'm gonna roll myself up in a big ball and... De werd bespeeld door Michel Rubini. Ere Toekomst. Frank senator in 1966. Hij had toen een hit met Dit That's life". En dat hoor je dan tegenwoordig regelmatig terugkomen... in die tv-commercial van bierfabrikant Bavaria. En dan is er nog die smeerkaasfabrikant Paturijn, zou Rick de Gooier zeggen. En die hebben dan sinds kort dit oud melodietje van Michel Delpesch erbij...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 Wat is Dis tout au petit jour entre tes draps. Pour arriver dans ton lit pour un flirt avec toi, een petit tour, un petit jour entre tes bras Pour un petit tour au petit jour titra real la is niet hetzelfde fragmentje in Luttele seconden voorbij komen, maar hierdoor, dan nog eens het uh, volledige werk voor een vlucht. jaren 70 muziek van uh, Michel Peche. En die uh, Michel Delpech die is aangesloten bij een soort van uh, ja, rondtrekkend uh, circus. Uh, uh, een groep die luistert naar de naam, of een project dat luistert naar de naam Einstein, Einstein, en dat is een uh, soort rondtrekkend circus met artiesten die met name in de jaren 60 en 70 populair waren, en die verschijnen dan uh, in Frankrijk Frankrijk, België en uh, Zwitserland, Franstalige gebieden. En die doen daar een optredens met uh, een gevoelens van nostalgie, et cetera, et cetera. Ook dit jaar staat er dat project weer opstapelt dat Ousstander, uh, Etat... en daar zal Michel Delperche weer deel van uitmaken. Hier hoorde je hem dan nog eens een keer uit de jaren zeventig... met dat oer een vlucht van de jaren zeventig naar de jaren twintig... Laat je een opname horen uit 26 maart 1928. Een opname van het orkest van Duke Ellington dat weer te horen is. En misschien heb je hem al gezien. Het hoort namelijk bij een film die op dit moment in de bioscoop draait. Een film onder de titel The Artist. 26 maart 1928 in New York. Je hoorde Duke Ellington, de okest van Duke Ellington... met de Jubilee Stomp. En deze film die is ook te horen als je gaat kijken naar de film The Artist. En The Artist dat is een film dat door een comité... dat uh, luistert naar de naam de New York Film Critics Circle... Uh, gehonoreerd is met de titel... De beste film van het afgelopen jaar... Nou, waar gaat die film over? Voor degene die hem niet gezien heeft, het is een hele bijzondere film. Hij is ten eerste in zwart-wit, op een enkel detail na, en daar wordt niet in gesproken. Het is een ode aan de stomme film, maar dat wil niet zeggen dat je helemaal niets hoort in die film, want juist vanwege het feit dat het een zwijgende film is, zit er ontzettend veel muziek in. En ik liet je daarvan een voorbeeld horen. Muziek die dus uit de uh, jaren 20 komt, want daar begint het allemaal mee. En Duke Ellington dus met de, jub jub jub jub jub jub jub. <laughs> de jubilee stomp. <tie> nou, waar gaat die film over? Het gaat over een acteur George Valentine die op de top is van zijn roem aan het eind van de periode van de stomme film. Op een gegeven moment komt de nieuwe techniek in zicht. En George Valentine, die ziet er helemaal niks in, weigert mee te werken aan de nieuwe ontwikkelingen. Om als uh, sprekend acteur op te treden in de geluidsfilm. Dat gaat hem de kop kosten, zijn baan kosten. En uh, van eeuwige roem <laughs> vervalt hij in uh, de vergetelheid. In de periode raakt hij dan in contact met uh, Peppy Miller. Het contact wordt uh, intiem. En Peppy Miller, die uh, wordt zeer populair omdat juist haar stem te horen is in de geluidsfilm. Nou, dat is dus in het kort het verhaal van uh, The Artist. En zoals door bij sommige films uit een verleden. Eindgoed, al goed. De muziek uit die film, uh, een enkel fragmentje is gebruikt uit die periode, de jaren 20... zoals ik het niet horen van Duke Ellington. Maar de meeste muziek is opnieuw gecomponeerd. ...en prachtig in stereo neergezet. Een hele fraaie film om te zien... ...met een hoop nostalgische gevoelens daarbij. Maar in ieder geval de moeite waard een stomme film. Ook een bijzonderheid met heel veel muziek... ...gecomponeerd en gemaakt door de Fransman Ludovic Borch. Valentine. Dat is de titel van de song die ik je liet horen door de kerst van uh, Ludovic Bours, Een Fransman die uh, ja, een maatje is van uh, Michel Mazanavicius. En dat is ook de regisseur van de film The Artist. Een prima film, Dus uh, alleen een puntje van kritiek wat mij betreft. En dat heeft dan te maken met de uh, Nederlandse bewerking daarvan. Uh, met name de vertaling, die is... Uh, behoorlijk slordig gedaan. Want uh, zoals je bij een stomme film weet... want uh, die artist dat is dan een stomme film... dan heb je van tijd tot tijd uh, van die uh, nou, schilderijachtige plaatjes in beeld... waar dan even een uh, verbindende tekst op staat. Nou, dat wordt keurig vertaald. Maar in het filmische verhaal zijn af en toe ook wel eens... om uh, die, uh, die schilderijachtige plaatjes te ontwijken ook teksten opgenomen. op briefjes en dergelijke. En die blijven onvertaald... Nou is dat vertaalde werk nou niet zo uh, heel lastig. Het is vrij eenvoudig Engels, maar toch. Je doet het of goed of je doet het niet goed. Dus dat had allemaal beter gekund. Maar die artist, ik zou er zeker naar gaan kijken. Je kan de film gaan zien in theaters in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch. Den Haag, Ede, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Hilversum. Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. Die artiest is dus uh, helemaal terug naar vroeger. ja Net als wat je tegenwoordig hebt met uh, muziek. Mensen die uh, weer LP's willen gaan beluisteren. Nou, We zijn nog niet zover dat we alles op 78 toerenplaat gaan zetten. Maar Die uh, artiest is ook uh, een zwart-wit film. Maar wel van hele mooie kwaliteit. Uh, op LP-niveau, zal ik maar zeggen. Tot zover de muziek in films. Dit was Ryan Adams' Change of Love. Walk away slowly.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 I'm een liedje van Ryan Adams, The Chains of Love. Afgelopen vrijdag was het, toen overleed zij op 94 jaar leeftijd. En een kleine kringen was ze bekend vanwege haar jazz -repertaar. 94 jaar oud geworden en overleden in een verzorgingshuis in Amerika. Myra Taylor. I don't want to set the world on fire. I don't want to set this world Myra Taylor, de betreurde Myra Taylor, inmiddels die 94 jaar oud is geworden. En 9 december jongstleden overleed op uh, de respectabele leeftijd van 94 jaar. Geen ziekte of zo, maar. Uh, maar Kaarsjes op zeg je dan, hè? <lacht> Myra Taylor, dus uh, iemand die 80 jaar is geworden, dat is dan weer 10 dagen geleden. Dat is uh, Hubert Sumlin, bluesgitarist. En hij heeft uh, vooral van invloed geweest op de stijl van de muziek van de Rolling Stones. Daar waar het vooral gaat om blues repertoire. Keith Richards heeft nog eens een keer met hem meegewerkt aan een cd die in 2006 verscheen. En Mick Jagger zei over Hubert Sumlin... Hubert was een scherpzinnige en fijngevoelige bluesgitarist. Hij had de originele toon en was de perfecte begeleider voor mensen als bijvoorbeeld Howlin Wolf. Naar aanleiding van die bewondering en zijn overlijden besloot Mick Jagger en Keith Richard om de kosten van de begrafenis te betalen en daar hoefde dan de levensgezellen van Hubert Sumlin, Tony en Ma Mary niet voor op te draaien. God bless the Rolling Stones. Dus deze Tony en Ma Mary. Hier is Hubert Sumlin. How many years? Minimal, yeah Met Geleden overleden, deze opname komt uit 1998. Dit, How many more years? Bewonderd door de Rolling Stones, die volgend jaar 50 jaar bestaan. Er zijn repetities, maar het gaat steeds onduidelijk worden of Mick Jacket daar nu wel of niet bij zit. Hier was je in ieder geval wel erbij, maar deze opname is dan ook uit 1964. around Zoals, die namen het al in 1959 op. Maar dit was dan de coverversie in 1964. 64. 1964 werd dit opgenomen door de Rolling Stones. Dat kon ook lekker vervormd. Want die vervorming worden je toch niet op vinyl, maar wel later op de cd. Poison Ivy. Dit is de openingstrek van de soundtrack van de LP. Die behoort bij de film Easy Rider. En Burt Schneider, dat was een van de mensen achter de scherm van die film, Isuarda. Hij is afgelopen week overleden. Oh, I smoked oh, Lord, I popped a pills. But I've never touched nothing. That my spirit could kill. I know I've seen a lot of people walking around With tombstones in their eyes the pusher on your body If it run, then I'll kill him with my van Steppenwolf en zo begint de soundtrack. Zo begint de LP, die hoort bij de soundtrack van Easy Rider. Gedaan naar aanleiding van het overlijden van Bert Schneider... een sleutelfiguur in Hollywood, want hij is uh, medeverantwoordelijk voor de totstandkomen van Easy Rider, maar ook voor films... als Five Easy, Spi Five Easy Pieces en The Last Picture Show. En hij was ook betrokken bij uh, de totstandkoming... van de tv-serie van The Monkees. Bert Schneider, 78 jaar oud geworden. Deze tot aan het nieuws. En wie is deze? Nou, dit is Ron Seksmith. Get in line, zingt hij. If bent down, me back down,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 Take a number and win